Leider Wilders viel meerdere keren Rutte aan die flink van zich beet. Veel verrassingen bracht het debat niet. Kijkers konden op de website van RTL de winnaar aanwijzen. Daarbij koos 51% voor Samson, 34% voor Rutte, 9% voor Wilders en 6% voor Roemer. Ook op de sociale media werd Samson het vaakst als winnaar genoemd.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 Getcha! <laughs> oh. Put your lips together and you come real close. Can you blow Zijfm Zien ze dus in mij? Ik vind jou niet zo bijzonder, bijzonder, maar mezelf des te leuker. Interessant, maar mascara, ik ben jou grootste ver. Want als jou ben ik de beste, gaafste, koelste, hipste, stoelste, liefste, fijnste, fijnste, slimste en de aller allerleukste die ik... Leuke mensen, mooie mensen, zwanke mensen, hippe mensen, zwippe mensen, kleine mensen, vijfde, mensen, vijfde, mensen, mijn vijfde leukste.